Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier, ta guayant pour une cerise pour Avaiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 Les yeux trempés, les bras brisés, les chiens soumis en me au pied Me penchant comme la tour de Pise Pour abaisser. elle voulait qu'on l'appelle brise, Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée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 Test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 Be sure All it glitters is gold And she's buying The stairway To heaven When she gets there She knows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 way up high i feel good yay yeah. so good.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 Tomorrow Let's make it last Let's find a way Turn out the lights Come take my hand now We got tonight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 Ga gaan gaan ze kalobas laten klonen. Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? val ik uit een raamkozijn, Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maar niet uit Maar het is mijn dag. Het is mijn dag. op de Duitsers komen. Het is Het is mijn dag. Met je Het is mooi. Het is mijn dag. Het het eitje is mijn dag. Stel maar een maand mijn dag. Bull. Nee, echt niet serieus cherry. Bull. Nee, echt niet serieus Het is echt mijn dag. Nee, serieus niet. Echt niet. Bull. Nee, echt niet. Mijn dag. Bull. Het is mijn dag. Oh mama. Echt horsklachen. 166.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 Aan het debat van zondag wordt verder meegedaan door de lijsttrekkers van CDA en VVD in de eerste kamer, Brinkmans en Hermans, en door de tweede kamerfractievoorzitters Cohen, Roemer, Pechtold, Sap en Tieme. In de Georgische stad Gori komt een monument voor slachtoffers van de oorlogen met Rusland op een plaats waar tot juli een standbeeld van Stalin stond. Die werd geboren in Gori en was bijna 30 jaar lang de leider van de Sovjet-Unie. Na het uiteenvallen van het Sovjetrijk kwam Georgië geregeld in conflict met Rusland. In 2008 leidde dat tot een oorlog waarbij Gori door de Russen werd gebombardeerd. Het nieuwe monument eert de slachtoffers die toen vielen, onder wie de Nederlandse cameraman Stan Storiemans. Het weer, zonnige periode en rond de 8 graden, vanavond en vannacht mist met op de meeste plaatsen lichte vorst.